Op verschillende plaatsen in Europa is het nieuwe jaar ingeluid met grote feesten in de open lucht. In Berlijn waren honderdduizenden mensen bij de Brandenburger Tor. Ook bij het Reuzenrad langs de Theems in Londen zagen honderdduizenden mensen een enorme vuurwerkshow. Bij de Eiffeltoren en op de Champs-Élysées in Parijs waren zo'n 200.000 mensen. Om branden en gewonden te voorkomen was vuurwerk daar verboden. Ook in Griekenland was vuurwerk taboe, maar dat kwam door de bezuinigingen.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 De Nigeriaanse staatstelevisie sprak zelfs van 30 doden, maar volgens een politiewoordvoerder zijn drie mannen en één vrouw omgekomen. De bom ging af tijdens een nieuwjaarsfeest op een markt in de buurt van een kazerne. Wie er achter de aanslag zit is nog onduidelijk. Het weer in het zuiden en midden van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Het wordt vandaag 4 graden. Vanaf morgen wordt het weer kouder en dan is er ook weer kans op winterse buien. Dit was het NOS-verhaal.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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met de welluidende titel Nachtvluchten Nieuwe Start. Een vijfdelige serie met doordauwers, doeners en durvals. Een verhelderende kijk op veerkracht bij tegenslagen, lef na falen... daadkracht versus impassen en optimisme boven mismoedigheid. Het is een boeiende zoektocht naar ongekende krachten... waar het einde van de wereld nabij leek. Onze eerste dappere doorzetter is muzikant, schrijver en eerste yogadocent in rolstoel Peter van Kan. Hij kwam op 7 november 1956 ter wereld in Rotterdam. De kleine Peter blonk uit als voetballertje, maakte furoren als drummer en gitarist in verschillende bands. Maar deze wervelwind kwam tot stilstand tegen een Frans paaltje. Een dwarslazing was het gevolg van het autoongeluk. Hij vocht zich echter een weg terug. Deze doorbijter bereikte de top als rolstoeltennisser. Werd de eerste gediplomeerde yogadocent in rolstoel. publiceert in diverse media. En maakt nog steeds muziek. Het nachtvluchtenteam is zeer vereerd. dat dit inspirerende multitalent. met ons het nieuwe jaar inluidt. Welkom Peter van Kan. Dankjewel. Goedemorgen. En het jaar inluiden. betekent dat dan ook voor jou? een flesje champagne opentrekken of juist niet? Ik uh, weet niet hoe dat moet. <laughs> Nooit gedaan. <laughs> en bij jullie vroeger thuis ook niet? Uh, in, uh, ja, er zin? was vast wel iemand die champagne dronk. Ja, maar die, uh, dan mocht ik niet de fles openmaken. Dat... Nee, ik, ik wil het best proberen, hoor, maar ja. ik sta niet voor de gevolgen in. Oh, de technische uh -huh. gevolgen hier in de studio eventueel? Ja. ja. Nou, ik uh, ga mijn best doen. In ieder geval... Uh zie ik wel twee hele stevige handen met inderdaad wat langere nagels zie. links dat is voor het gitaarspelen waarschijnlijk uh, rechts ja of ook rechts, rechts ja voor de kijkers, voor de kijker voor de links. kijkers links en ja, dat ben ik het even oh dat lukt nu al niet of? nee dat lukt nu al niet nee, <laughs> oh, nee wacht ik heb een begin ja. ik ben het omhoog. ik heb net gehoord zegt, dat ik een uh, doorzetter ben dus ik geef het natuurlijk nee. niet uh, we zijn nog niet, bezig nee. met het uh, folie wat er omheen zit Barbara mm. en jij drinkt dus uh, geen alcohol nee dat deed je voorheen al niet, want ik heb wel gelezen uh, in jouw eigen biografie... op zoek naar het ongeluk, Peter van Kan... Uh, dat je toch redelijk in de lorem kon geraken Jou, tijdens he? feestjes en ja. andere gelegenheden. Ja. ja, dus vroeger wel. Maar... Wanneer ben je ermee gestopt? Uh, rond 1990, dus een jaar of twintig geleden. Wat was de nee. aanleiding om, om te zeggen, zo, en nu drink ik niet meer... Ik uh, wilde gezond leven en uh, ik probeerde, of ik, ik bedacht toen, ik stop met drinken. En iemand vertelde me toen, ja, maar je bent pas echt helemaal van de alcohol af. Ja, niet dat ik alcoholist was, maar als je af en toe kan drinken en uh, wanneer je wil, een wijntje bij de pizza enzovoort. Dat heb ik een tijdje geprobeerd, maar dat vond ik zo ingewikkeld. Dan moest ik iedere keer mezelf afvragen... wil ik nu een wijntje, wil ik nu een biertje? Dus... Dat lipje aan de zijkant moet je eerst even opendraaien... zodat het uh, oh ja. ijzerdraad wat okay. los geraakt. Ja. ja, goed. Ja, ik zie het. Je bedoelt er dus er de discipline van, van soms even een wijntje... bij een uh, gelegenheid of een etentje en, en los ja, daarvan uh, niet. Ja, ja, Dus dat vond ik te veel gedoe. Dus op een gegeven moment dan, uh, dacht ik, weet je wat, ik stop gewoon helemaal. En sindsdien... Uh, heb ik nooit meer alcohol gedronken? Dit ziet er een beetje uit. zoals ik uh, vannacht om 12 uur ook geprobeerd heb. een champagnefles open te maken. Toen dacht ik. als dit exemplaar is voor de rest van het jaar. Oh, daar ging die! Dan nou, beloofde ik nou niet een, veel goeds. Is nou een beeldscherm kapot, geloof Is er een, ik? een camera stuk of niet? <laughs> nou, Zal ik jou eens uh, Ja, kun je erbij? Yeah. Uh, en dan uh, zullen we dan gewoon als een soort ritueel of een soort gewoonte proosten. jij neemt dan geen slokje, maar dat mag Barbara Elbert, onze co-pilot doen. Kom maar even, Bar, want het is ook jouw uh, nieuwe jaar op weg naar nog meer gezondheid. En bij jullie thuis werd er dus wel champagne gedronken. Een gezin, twee kinderen, hè? Uh, nee, ik, we waren met vier kinderen. Vier? Ja. Oh, je, ik, ik heb alleen maar over uh, de, de pianospelende broer gelezen. Uh, waar je zo'n hekel aan had. Ja, niet, aan, ja, die broer, niet no aan die broer, maar aan het piano spelen. Ik moet wel ja. even ritueel eerst met hem proosten ja, natuurlijk. Ja. He? Jij pakt meteen het glas. Oh. Ja. Uh, proost, Nora okay, uh, en uh, Barbara en uh, luisteraars allemaal. Hè, uh, op een gezond en gelukkig uh, nieuwjaar. Oké. Okay. En dan, ja, en dan, geef, dan, geef dan geef mag jij nu dat. deze. Ja. Je hebt niet geluisterd, hè? Je zat te twitteren. Proost Barbara. Peter van Kant drinkt geen alcohol. Sinds 1990 nee, niet meer. maar in plaats van die van jou. Maar we moesten nog wel even ritueel proosten. Nee. Zo. 1990 dus daarmee gestopt. Nee, vier kinderen. Dus Ik, ik las ja. namelijk over een, uh, over een broer die, die uh, piano speelde. waar ja. jij een grondstoffelijke hekel aan had. Ja, ja, dat was allemaal van dat klassieke uh, gedoe. Ja, dat vond ik toen helemaal niks. Toen niet. Nee, nee, nu nee. wel? Ja, nu kan, ik van, uh, zowel, nu kan ik van alle soorten muziek uh, genieten. Ja. Maar dat even terug goed. naar dat gezin. Vier kinderen. Ja. Um, wat voor gezin was het? Wat, wat, wat was de sfeer in jullie gezin? Uh, uh, harmonieus, warm. Een uh, katholiek middelklaas uh, gezin. Mijn vader was leraar. Fijne jeugd. Lieve ouders, nog steeds. Uh, lieve... Broer en uh, twee lieve zussen. Broer is inmiddels helaas overleden, maar die zussen zijn nog steeds lief. Dan is jouw broer, ja, dat geloof ik. Maar dan is ja. je broer dus ook niet oud geworden. Nee, die is op, op de avond voor zijn vijftigste verjaardag uh, overleden. Jemig. Ja. En ook een ongeluk, zoals jij. Het nee, hij eigenlijk had, uh, uh, had een uh, hartaanval. Oké. Okay. Goh, wat, wat, ik ben even van mijn apro. <laughs> ja. ja, dat waren wij ook. Nog steeds. Ja, ja dat kan het is voorstellen. heel verdrietig. Uh, uh, ja. ik, ik kan um... mij namelijk bijna niet voorstellen hoe het moet voelen... om een broer of een zus kwijt te raken. Hoe, hoe, mm. hoe is dat? Want je ouders, dat, daar, daar leven we allemaal op de mm -hmm. een of andere manier naartoe. Ja. En dan zeggen we er ook nog bij, ja, dat is heel organisch... Mm -hmm. En heel natuurlijk dat die eerder gaan dan wij. En dat ja. weten we ook allemaal. Maar een broer of een zus? Als dat niet in de juiste volgorde gaat... Ja. zeg ik er even tegen ja, bij. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is een, een grote schok. En uh, iets wat, uh, wat onbegrijpelijk blijft. Omdat uh, je, je, je jezelf kent als onderdeel van een, van een bepaald geheel. En... In zekere zin is dat nog steeds zo. Uh, voel ik me nog steeds één van, uh, van de zes, zeg maar. En tegelijkertijd uh, ja, is die uh, al uh, bijna negen jaar uh, is die er niet meer. Dus dat voelt uh, nog steeds heel uh, onwerkelijk. Ja. En heb jij dan het gevoel dat je met jouw spiritualiteit... want daar kunnen we wel van uitgaan, hè? Peter van Kan? jij staat... Uh, uh, nogal spiritueel in het leven. Heb jij het gevoel dat je met die instellingen, met, met, met die energie... Uh, meer in contact kunt blijven met hem... dan dat je niet spiritueel ingesteld zou zijn? Um, nou, ik, uh, ik legde gisteravond laat, net de laatste hand aan een interview... met uh, professor, professor Hans Gerding van het Parapsychologisch Instituut. En daarin uh, vertelde hij: uh, in dat interview vertelde hij dat. Uh, een kwart van de Nederlanders uh, zegt contact met overledenen ervaren te hebben. Dus ik weet niet of. of spiritueel in het leven staan. Ja, zeg maar noodzakelijk is om dat te ervaren. Er zijn ook mensen die. die niet een spirituele visie op mensenwereld en wereld hadden. en die dat uh, ook uh, ervaren. Um, ik kan niet zeggen dat ik, uh, dat ik uh, heel regelmatig contact met mijn broer ervaar. Uh, uh, uh, wel uh, in, de, in dromen, de eerste, eerste twee jaar na, na zijn overlijden. Uh, heel indringende dromen, uh, waarin een gevoel van contact was. En ook een soort, ja, als je dat zo kan zeggen, een soort boodschap. Um, dat wel. Um, maar een soort niet, niet, boodschap? Ja, nou ja, dus in de zin van dat, dat, dat een, je kan van alles dromen natuurlijk. Um, maar een, een, een droom met een gevoel erin dat uh, dat, dat van buitenaf, of dat het niet uit mijn onderbewustzijn kwam, om, dat, om het zo te zeggen. Dat er een bepaalde sturing was ja. van ja. buitenaf die ja. jou iets deed denken, voelen, dromen, ja. ervaren. Ja. En heb je daar ja. iets mee gedaan? Nou, ik heb dat uh, verteld aan de rest van de familie. <laughs> ja, wat moet je er verder mee doen? Nou, die... Misschien was het een boodschap waarin een kleine les werd geleerd. Nou, de boodschap was, was gewoon van, van hem dat, dat, uh, dat het heel goed met hem was. Dat, ja, dat was de boodschap. Geloof jij in, in, in een leven na de dood? Of denk ja, je in geloof, andere termen? Uh, ja, uh, ik geloof dat, uh, dat tijd uh, alleen bestaat wanneer we denken. En dat in bewustzijn uh, er, er geen tijd bestaat. Dus ik geloof dat het leven één geheel is. Dus dat heeft dus dat, geen, dat, geen, begin datgene, en geen begin en geen eind. Datgene wat wij hier binnen het bewustzijn... laten we zeggen 13 minuten over 6, Radio 1... Uh, nu ervaren, dat is eigenlijk een onderdeel van, van een nooit eindigende cirkel. En, uh, en wij beleven uh, dit bewust, maar, maar de rest daarvan is onbewust eindeloos doorlopend. Uh, goh. <laughs> ik, ik, met die cirkel uh, uh, weet ik niet. Uh, maar het is gewoon, het is altijd nu. Uh, waar je ook bent, wat je ook doet, het, het is altijd alleen maar nu. Dus het nu is het enige uh, dat er bestaat. En het nu houdt nooit op. Ja, het begint een beetje te neigen naar het eindeloos bewustzijn van Pim van Lommel. Die zegt van, je moet ook leven in het nu. Is dat ook wat je ermee bedoelt te zeggen? Nou, je, mensen moeten niks van mij. Nee, maar het is gewoon zo. Het het, alleen het nu bestaat. Alleen het nu is uh, uh, leeft, om het zo te zeggen. En hoe kom je er dan bij dat dat nu eindeloos is? Omdat je de hele dag kunt zeggen nou het ja, is nu. Het, ja, het houdt nooit op. Hè? Maar jouw broer kan niet meer zeggen het is nu. En toch denk je dat hij daar nog ergens wel in een nu is? Nou ja, jij zegt mijn broer kan niet meer zeggen het is nu. Maar dat, dat, dat geloof ik niet. Want ik geloof dat bewustzijn niet, uh, niet, uh, niet op. Nou, dat is... Uh, dat leeft niet in tijd. Bewustzijn is. En terwijl je net eerder zei van. Uh, uh, gedeel, als we denken, dan, dan is het een bewustzijn. Maar nou, er is ook de een. Nee, denk, tijd is gerelateerd aan denken. En op het moment je, dat er je, als geen als je, tijd is, dan denken we niet. en maken we dat niet bewust mee. Nou, andersom. Als we niet denken, dan is er geen tijd. Dus als je bijvoorbeeld. Uh, ik ga straks nog wat muziek maken. en dan hoop ik maar dat de luisteraars <lacht> daar helemaal <lacht> geconcentreerd naar luisteren. Uh, uh, als, je, als je dat doet, dan is er geen tijd. Nou, als je van muziek aan het genieten bent... dan zit je niet tegelijkertijd te denken... Oh, ik moet straks de vuilnisbak nog buiten zetten. Of, uh, ja, maar dat is gek dat jij dat, dat zegt. Je... Want dat denk ik dan dus wel. Nou, dat, nou, dan hoop ik dat je straks... als ik speel, niet zo is. hoor. Wat? Nee, Ik hoef nu hier in Hilversum ook geen vuilnisbakken buiten te zetten. Maar als maar, voorbeeld, ja. ja? Ik, ik heb het gevoel dat, dat de geest inderdaad... vaak uh, allerlei kanten opvliegt op eenzelfde moment. Dus, dus ja... Ook terwijl we hier zitten praten, dan denk je aan... ik moet straks nog boodschappen doen? Of, nee, niet, nee, dat nee. niet. Ik moet straks nee. nog boodschappen doen. Nee, Maar juist op het moment dat er bijvoorbeeld uh, muziek gespeeld zou worden... of dat nou de jouw is of, of we draaien een plaatje... dan gaan mijn gedachten ook wel nog drie andere kanten op... dan alleen maar die muziek. Hm. Oké, okay, maar dan ben, niet, dan ben je niet echt aan het luisteren geconcentreerd, toch? Nee, dat ja geconcentreerd aan het luisteren, maar het maakt misschien ook wel dingen los in je om over na te denken. Of het is hem een moment wat oh. rust uh, geeft, waardoor je kunt nadenken over wat de rest van de taken van de dag ja, ja. zijn. Nou ja, muziek kan wel, natuurlijk uh, gevoelens en herinneringen oproepen. Wat grappig eigenlijk dat... dat ja. Maar ik zou wel heel erg teleurgesteld zijn als ik straks muziek speel. En dan denken 10.000 mensen thuis van... God, ik moet de vuilnisbak nog buiten zetten. Ik hoop sowieso dat er meer dan 10.000 mensen zijn... die überhaupt denken op dit vroege tijdstip kwart over zes. Nee, maar dat, dat, ik kan me die teleurstelling voorstellen. Want je probeert iemand te raken met je muziek, neem ik aan. Althans, je probeert... Nou, in mu muziek komen. maken is delen. Hè? Want ik, ik, speel, uh, ik, ik speel muziek omdat ik zelf van muziek hou. Dus in, in die zin speelt een uh, muzikant, denk ik, uiteindelijk altijd voor zichzelf. Um, dus ik, ik, ik, ik speel niet met het idee. nu ga ik uh, flink wat mensen raken. Nee. nee, nee als maar ik, als ik, als ik, als wat ik mezelf... wil je met je muziek dan wel bereiken? in plaats van los van voor jezelf spelen? Want dat, ja, dan is iedereen zo individualistisch bezig, denk ik. Ik vind het fijn om te delen. Kijk, muziek die... Uh, die uh, wordt eigenlijk pas... komt eigenlijk pas echt op aarde, om zo te zeggen... als die gedeeld wordt. Dus uh, als, er ook, als er ook luisteraars zijn. Ja, dus het uitgangspunt ja. van... iedere muzikant speelt in principe voor zichzelf... dat, dat is ietsje te magertjes dan. Uh, uh, nou, dat... dat uh, nee, want... Je, je, je, je speelt... omdat je van muziek houdt. En... Doordat, mensen, doordat je het kunt delen, doordat de mensen luisteren... Eh, krijgt het een extra dimensie. Um, het wordt als het ware voltooid. Maar je kunt, als je als muzikant gaat richten op... Eh, dat er iets moet gebeuren bij mensen... dan. Uh, is het niet, in mijn idee niet helemaal organisch meer? Nee, nee, ik begrijp dat je daar niet naartoe moet werken, maar je hoopt wel dat er iets gebeurt met iemand, een luisteraar. Je hoopt in ieder geval dat hij niet aan de vuilnisbakken bakken. Ja, denkt. dat is waar. Ja, ja. Nee, daar heb je gelijk in. Ja. Ik hoop dat hij uh, hetzelfde beleeft als ik. Waar dat dacht jij hetzelfde. vroeger aan toen jouw broer uh, klassieke muziek zat uh, te oefenen op uh, de radio waar je zo, of op de piano waar je zo'n hekel aan had? Um, het, het, ik was uh, heel erg uh, een heel dynamisch kind. Ik was altijd aan het voetballen, aan het rennen en zo. Dus die, die klassieke muziek die mijn broer uh, speelde... dat was voor mij gewoon te slam. <laughs> Ja, Dat deed mij denken aan uh, zondagse kleren en, uh, en, en, en netjes en, uh, enzovoort. En, uh, ja, nou... <laughs> dus uh, ja. Te sloom, vond je sloom, ja. ja. En andere soorten muziek vond je wel leuk, want je bent zelf uh, met, meteen met allerlei bandjes begonnen, ook op de middelbare school. Uh, uh, ja, ja nee, ik, ik, ik hield als, als een klein kind al heel erg van muziek. ja Volgens mij was ik uh, zes of zeven toen ik uh, samen met uh, mijn broer en mijn oudste zus uh, een plaatje van de Beatles uh, kocht. Oh, ik dacht dat het eerste plaatje van Adamo was. Ja, ja Ja, God, ja, ja. ja. ja. Kan les rose. Kan les rose ja. inderdaad. We hebben het hier, ja. maar we gaan het niet voor je draaien. Want we ja. willen dan toch liever iets van jezelf <laughs> horen. En ik wil je dan toch vragen om ontzettend je best te doen... om ook mij te bereiken. Nou, oké. Okay. Maar dat gaat wel we lukken. Ik zal niet aan de vuilnisbakken denken. Ja, Peter je, van Candiga, ja. Als je dat zegt, dan ga je er juist aan denken. Zullen we zien? <laughs> nee, het zal wel <laughs> meevallen. Peter die gaat uh, nu inderdaad uh, zich... Uh, op de juiste manier opstellen, want anders beentjes, onze techniekette heeft alles in orde gebracht. En, um, ja, eigenlijk ziet dat er wel heel soepel uit in die rolstoel, uh, Peter. Maar dat ben je natuurlijk al uh, zo kan, lang uh, gewend. Hij kan voor en achteruit. Ja, ja hoor. En, en, en dat geldt ook voor jou uh, uh, in, in het leven, voor en achteruit, of zijn er meerdere richtingen? <laughs> ja, omhoog en omlaag. Okay. Ook nog. Wat ga je spelen? Uh, ik ga spelen Unfinished Live. It's an unfinished life That I find lies before me An open-ended dream And I don't want to wake I crossed so many rivers In search of crystal fountains I found the truest path Always leads through mountains I've seen water on the sky And fire burning on the lake You said to me I cannot make you happy Like a wounded bird You must find the strength to fly Time can paint the treetops With colors of the rainbow But you cannot find the end No matter how you try It's a journey with my soul That I am taking One that only goes From the cradle to the grave Going round in circles Like painted dancing horses Up and down we ride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 No matter how. and run out across the open field where the grass grows high and the shadows fall where my eyes can see all the colors in the air so quiet that the wind whistles in my hair and takes the rising dust and carries it away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 heb ik niet aan gedacht. Wel dat ik dan moet zeggen Peter van Kan, hier op Radio 1 benacht vluchten. Dat is heel belangrijk. In de tussentijd dacht ik ook, ik moet dus de titel opschrijven... want ik moet de Buma-rechten invoeren. Ik moest even opnieuw inloggen omdat de... Uh, de, de, de computer eventjes was uitgevallen... en ik dan niet in mijn e-mail kan kijken... mochten er luisteraars zijn die uh -huh. iets willen mailen. Dus inderdaad allerlei extra gedachten gangen. Maar ik heb ook naar het nummer geluisterd. Okay. Unfinished Life, zeg ik dat nou goed? Ja, dat zeg je goed. Dan heb ik dat toch goed. ja Er, zit, er, zitten, er zat heel veel in. Wacht even, het nummer is niet van mezelf. Oh, het, het is was... niet van jezelf? Nee. Van wie is het? Fijn dat je dat dacht. ja <laughs> uh, Kate Wolf heette die dame. Oh, je bent iemand dat... Uh... Citeren, eigenlijk. Qua tekst bedoel ik dan. Uh, ja. ja. Wat trek je dan aan je... in dit nummer? Uh, uh, behalve dat het uh, qua melodie... En gewoon, hè, het is gewoon uh, een, een mooi nummer. Uh, de combinatie van uh, de natuur die erin zit... en de, de levensles. Ja. Dat is een gewonde, gewond vogeltje, moet je zelf... Uh, de ja. kracht uh, vinden om te vliegen. Ik ja. kan jou niet gelukkig ja. maken. Over ja. benen gewond, vogeltje. Je zult zelf ja. dat moeten doen. Ja. Ja. ja. Dat is ook heel erg van toepassing op jouw leven wellicht. Omdat je uh, 19 jaar was jij, volgens mij. Toen nee, je, 22. 22, toen ja. je het ongeluk kreeg in Frankrijk. Ja. Van het ongeluk zelf weet je niet meer zoveel. Nee. Uh, alleen maar dat er een paaltje was. Ja. En daar ben je tegenaan gereden. En ja. toen vlog je uit die auto vandaan. Ja. En je weet eigenlijk niet waarom het gebeurd is en hoe het gebeurd is. Misschien een black-out, maar die had je daarvoor nooit eerder nee, gehad, schrijf dan, je? Daarna ook niet meer. Dus, ja, dat is een beetje uh, ja, mysterieus wat, uh, wat er gebeurd is. Je was Aan wel God. een ontzettende wervelwind, hè? Dus, dus, want, want jouw positie in de, in de familie, vier kinderen, twee uh, zussen, een broer. Was jij inderdaad de, laten we zeggen, doerrak? Is dat een woord? Uh, ja, dat, ja, ja, dat, ja, dat klopt wel. Ja, ik was degene die het vaakst dingen deed, waarvan mijn moeder zei: jongen, doe dat toch niet of gevaarlijk. Of... Ja. Te, dus, dus het had eigenlijk in een veel eerder stadium kunnen gebeuren door onbesuist gedrag. En dit was eigenlijk een ritje in een auto in Frankrijk en dat ging mis. Ja, nou ja, onbesuist gedrag. Dat, weet ik niet. Kijk, mijn moeder dacht altijd dat die dingen die ik deed gevaarlijk waren, maar ik zelf vond dat niet. Want ja, ik dacht, nee, dat was altijd zo. Ik dacht, ik weet wat ik kan. Ja. Misschien was dat niet zo, maar. Nee. Ja, nee, ja. Uh, ik kan daar uh, ik kan er van alles, uh, allerlei theorieën op loslaten, maar dat, dat doe ik niet. Ik, uh, ik weet het niet. Het is gewoon gebeurd en uh, daarna had ik ermee uh, te dealen. Uh. Ja. En dat dealen, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want wij noemen dit niet voor niks uh, nachtvluchten nieuwe start... en dat we het hebben over uh, doordouwers die doorzetten op het mm. moment dat het tegenzit. Maar nog heel even terug naar jouw jeugd. Uh, namelijk toen alles nog uh, tiptop in orde was... en toen jouw moeder jouw, uh, ja, wierp, zal ik maar zeggen... <laughs> um, dat deed zij namelijk op uh, 7 november 1956... En wij gaan altijd op zoek uh, in het Nederlands archief voor beeld en geluid... Ja, naar het. een uh, fragment. Oh, je weet het. Goed, ja, ik luister wel eens naar dit programma. Kijk eens, Tuurlijk. dat horen wij graag. Ja. En dat, je zult uh, best wel verbaasd zijn misschien... maar we hebben ook echt iets gevonden van 7 november 1956. Heeft het met de Hongaarse opstand te maken, toevallig? Nee, het niet. Oh, die speelde niet. toen, hè? Nee. Nee. Uh, okay. nee. Die, die speelde uh, toen, en daar zal yeah. zeker ook radiomateriaal van zijn... maar is dus blijkbaar niet bewaard gebleven... want van die datum was maar één uh, fragment vindbaar... in het archief voor uh, beeld en geluid. Nou, ik ben benieuwd. Maar het begint wel heel stemmig, want uh, je zei het al eerder... je bent uh, in een katholiek gezin uh, opgegroeid. Uh, <laughs> dus dit gaat of de haren overeind brengen... of mooie herinneringen teweeg brengen. Het is een fragment uit Het Brood... en dat was een hoorspel voor kinderen... Goos Mulder deed van de regie. Dus we gaan terug naar 7 november 1956. Uw naam wordt de geheiligd. Uw koninkrijk koning. Uw wil geschieden gelijk in hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden naam. Maar verlos van den boze, want u is is dat? Goedenavond. Goedenavond. Heb je een brood voor me? Ja. Kost dat? 24 gulden. Geef me op. Hier, kijk uit. Politie, weg meeza. Van de vroegste tijden is het brood het belangrijkste voedsel geweest. Zo belangrijk dat het woord brood gelijk werd aan het woord voedsel. Leven. Zonder brood kan men niet leven. Dat wil dus zeggen, zonder voedsel kan men niet leven. In de Bijbel staat een gebed dat het onze Vader wordt genoemd. En daarin hoorde je zojuist de zin... Geef ons heden ons dagelijks brood men bad dus om het brood het dagelijks brood en wij verstaan nu onder dagelijks brood niet alleen brood maar ook boter, kaas of worst maar ook vlees, groenten en aardappelen kortom alles wat we nodig hebben om te blijven leven maar in tijden van misoogst van oorlog van natuurrampen, van revolutie als het voedsel schaars wordt dan krijgen de mensen honger dan lopen ze te hoop. Dan gaan ze de straat op. En in hun wanhoop schreeuwen ze dan brood, brood, we hebben honger, brood. Ja, dat was op 7 november 1956 de geboortedag van onze gast Peter van Kan. Die werd geboren in Rotterdam. Nou ja, goed, daar hebben ze natuurlijk de oorlog uh, ook uh, heftig meegemaakt. Ja. Ook met betrekking tot het gemis aan voedsel. Um... Jij, jij zit nu aan uh, de mango en de ongebrande cashewnoten. Wil je dat eens uitleggen? Uh, ik vind het een prachtig ontbijt, <laughs> hoor. maar ik was ik, wel heel uh, verrast. Ik eet voornamelijk uh, rauw uh, eten. Dus ik ontbijt altijd met uh, fruit en uh, nootjes. En rauw uh, eten bedoel je dan ook uh, s'avonds rauwe vis? Uh, en... Nou, geen vis, maar uh, veel uh, rauwe groenten. En dat is ook voortgekomen uit het feit dat je vond... dat je fysiek wat, wat gezonder in het leven moest gaan staan? Uh, dat uh, Ja, ik ben graag gezond. Ja. Ja. ja. <laughs> Ik voel me er goed bij als ik gezond ben. Ja. We gaan even naar het, naar het moment dat je... Uh, uh, je was eerst een, een, een spring in het veld. Uh, uh -huh. Pittig bezig. Uh -huh. uh, speelde in bandjes. Uh, voetballen, dat, uh -huh. uh, dat was een van je passies. Uh -huh. En toen ging het dus, op je 22 dan in Frankrijk. Ik noem het mis. Uh -huh. en jij hebt het ten goede gekeerd. Um, wat, kun je je nog herinneren wat, wat je eerste gedachte is geweest... op het moment dat je wist dat je nooit meer zou gaan lopen? Ja... Um... Dat, dat moment dat ik het wist, dat ik intuïtief wist, was het eigenlijk uh, meteen uh, toen ik uh, bijkwam. Ik was een tijdje bewusteloos geweest, ik weet niet hoe lang. En toen ik bijkwam, ja, merkte ik meteen dat ik uh, dat ik niet kon lopen. Uh, of dat ik, ik kon mijn benen überhaupt niet meer voelen. En uh, ik, ik wist meteen dat dat niet meer goed zou komen. Ook al had ik verder geen verstand van uh, dwarslesies en ruggenbergen en zo. Uh, dus ja, dat ging door me heen. Uh, maar ja, to, ik was op dat moment ook uh, wel bezig met. Uh, met uh, uh, niet, uh, niet doodgaan. Uh, want ik was ja, verder ook nog gewond en ik, ik bloedde en. Uh, kon, uh, kon moeilijk ademen. Dus. Uh, ik was niet meteen bezig met uh, me voorstellen hoe leven in een rolstoel uh, zou zijn. Dus dat, ja, dat is uh, geleidelijk aangekomen. Uh, heb je dat ook ervaren als een doodstrijd terwijl je daar lag? In de zin van: ik ben nu mm. bezig met vooral niet doodgaan. Mm. Nou, een doodstrijd is iets is te, te, te zwaar label. Emotioneel. Maar wel, wel een soort, uh, zo, wel een bepaalde paniek. Ja, ja. Was wel iets van: uh, dit, dit is. Uh, kijk, meestal liepen dingen goed af in mijn leven. Maar ik, ik, ik voelde toen, oh, dit. Uh, dit loopt niet goed af. Dit, uh, ja. En dan komt er een, een, een lange weg van, van revalideren... En, en heel veel teleurstellingen. Tegenslag, denk ik. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Op het moment dat je, je bent 22 echt jong en, mm -hmm. en inderdaad zo'n frisse spring in het veld... dan zal mm -hmm. ik niet zeggen dat het voor anderen minder ernstig zou zijn... om het te overkomen, die wat rustiger in het leven staan. Maar ik kan me voorstellen dat die beperking... Ja, nou, het, het was zeker zo dat mijn, uh, mijn lichaam uh, in mijn boek zei... dat was uh, de basis van mijn zelfvertrouwen. Dus het was, uh, het was een hele, hele overgang. Um, ik, heb dat, ik heb dat niet in één keer kunnen verwerken, want dat, dat, dat kun je niet... Je, je, je kunt niet bedenken van, nou, nu ga ik even heel lang nadenken... of heel uh, diep voelen en dan uh, heb ik het verwerkt of zo. Dus dat gaat een stukje, een beetje... En, uh, het is toch vooral een kwestie van door, uh, doorademen. In de aankondiging ik een door, word ik een doordouwer, doordouwer genoemd. Ja. Ik denk van, nou ja, doordouwing. Ik ben meer een doorademer, weet je. <laughs> Ja, ik... Uh, ik geef niet gauw uh, op of ik denk niet gauw dat iets uh, heel erg is of verloren is of, uh, of zoiets. Dus nou ja, als je maar doorademt dan uh, neemt het leven je op een gegeven moment vanzelf wel weer uh, mee. Maar ik kan me zeggen. heel goed voorstellen dat er voldoende mensen zijn in jouw situatie... die helemaal geen zin meer hebben om door te ademen. En ja. dan is het wel doorgaan en je vervolgens op allerlei gebieden ja. uh, gaan ontwikkelen... is toch wel denk ik een vorm van doordouwen, vind je niet? Uh, of zeg je dat niet uh, graag over jezelf? Ik voel me gewoon geen doordouwer. Maar. Uh, ja, weet je, door zo'n uh, ongeluk uh, verander je natuurlijk niet van karakter. Dus als je, als je voor, uh, voor zoiets al uh, lichtelijk uh, neiging had. Tot, tot, tot, klagen, uh, tot klagen, of jezelf slachtoffer voelen. dan zou je dat daarna waarschijnlijk ook hebben. En als je die neiging niet hebt, dan zou je die niet hebben. Ik vind het altijd triest als. Uh, ik heb he, veel lesgegeven aan mensen met een handicap. En vond ik altijd heel triest en pijnlijk als ik merkte dat mensen heel erg, soms, soms na tien jaar nog heel erg bezig waren met voor het ongeluk en na het ongeluk. En, en ja, eigenlijk hun pijn uh, vasthielden. Vast de, uh, de, de, de lichamelijke pijn vasthielden, nee, de, de of, of de, de emotionele, emotionele pijn, pijn vasthielden. Ja, ja. Emotionele pijn. Door steeds te blijven vergelijken en. en, en uh, vast te houden aan, uh, aan het verleden. En kon jij dan met, met, met aanwijzingen... want je bent uh, yogadocent. Uh, daar heb je je dus uiteindelijk ook weer in bekwaamd. Dat vind mm -hmm. ik ook al... Uh, uh, dan ben je een doorbijtertje, noem ik maar even dat woord. Uh, kon jij ze dan dingen aanreiken... waarmee ze die emotionele pijn konden losmasseren... losvoelen, uh, losademen? Ik, ja, als yogadocent kan je mensen heel veel aanreiken... En of ze dat dan gebruiken, dat heb je niet in de hand. Hè. Zoals, zoals men zegt, je kan een paard naar uh, het water leiden... maar je kan niet uh, het paard dwingen te drinken. Kan iedereen dat? Kan iedereen in essentie die, die dingen die jij aanraakt... ook in, in de praktijk echt toepassen, zodat het een resultaat oplevert? Uh, ja, ik zie uh, geen enkele reden waarom uh, het antwoord op die vraag nee zou zijn. Kijk, niet iedereen heeft... Uh, Hetzelfde karakter en, en, en uh, ik ben heel gelukkig dat ik een heel sterk lichaam uh, had en nog steeds heb. En uh, dat is geen verdienste natuurlijk. En als je dat toevallig niet hebt, ja, dan, dan, dan is dat stuk uh, moeilijker. Maar uh, iedereen kan, uh, kan van zichzelf en van het leven leren houden. En uh, wanneer je dat doet, dan... Uh, ja, dan, dan komt alles in een heel ander perspectief te staan. En, en wanneer je zegt iedereen kan van zichzelf leren houden. Uh, wanneer je daarin iemand zou moeten begeleiden. die dat niet, laten we zeggen, uh, aan de oppervlakte uh, zomaar uh, weet te halen. Hmm. Ho hoe kun je daarin dan iemand. Uh, begeleiden of, of dingen aanreiken. Want ik, ik vind het een heel mooi klinken... van jezelf houden. En als we van onszelf houden... nou, huppla, dan gaan we allemaal gelukkig voorwaarts. Maar hou toch op, zeggen. Het is niet zo makkelijk allemaal. Nou, het hoeft toch ook niet altijd makkelijk te zijn? Nee, maar de, de, sommige mensen lopen dan toch... Teg, tegen enorme blokkades op... En, en kunnen dat gevoel houden van... en dan van jezelf helemaal niet ervaren. En, en, en dan wordt het... Een, een best wel een pittige strijd... om dat boven te laten komen, denk ik. Hoe kan je ja, ze daarin de, begeleiden? Nee, ja, ik, er zijn, uh, de, een van, van de hele geweldige dingen van deze tijd waarin we leven... is dat, uh, dat er nu heel veel technieken ons ter beschikking staan... waarmee we contact kunnen maken met, uh, ja, met onze blokkades, zoals jij dat noemt. Of, of, of oude honden... Of, wat voor technieken heb je het dan over? Nou ja, Dat, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, adem, ademtechnieken zijn. Uh, massage, uh, energetische uh, healing. Um, uiteindelijk ja, dat zijn die technieken zijn allemaal verschillende ingangen. Uh, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat, uh, dat iemand de ruimte voelt... Om, uh, uh, om alles te laten zijn zoals dat is, inclusief uh, de pijn. Het is grappig, de technieken die jou omschrijft... dat lijken dan ook dingen die er volgens mij twee eeuwen geleden ook al waren. Uh, omdat ze namelijk zo heel natuurlijk zijn. Uh, ja, die waren er ook. Alleen uh, twee eeuwen geleden leefden mensen niet in een tijd waarin... Nou, mensen hadden niet eens uh, tijd om met hun eigen emoties bezig te zijn. Want ze moesten gewoon uh, werken en... Uh, uh, en bovendien was dat een tijd waarin emoties en überhaupt zeg maar het vrouwelijke aspect van het leven veel minder aandacht uh, uh, kregen dan nu. Is, is dat, zeggen we dan nu ook dat, dat uh, het emotionele aspect uh, synoniem is aan het vrouwelijke aspect? Uh, nou, niet dat, men, dat mannen geen, uh, geen emoties hebben, maar de, de waardering voor, uh, voor gevoelens en uh, emoties, die is natuurlijk. Uh, de, de laatste nou, vier decennia of vijf decennia zo'n beetje, uh, gekomen. Want daarvoor was er toch vooral een uh, uh, tanden op elkaar... Ja en, uh, en door, ja, en doorzetten. Ja, ja. En doordouwen, ja, doorbijten. Doordouwen, ja. Ja. Stel dat jij dat ongeluk niet gehad zou hebben in Frankrijk... tegen een paaltje aanrijden, dwarslesie... Um, denk jij dat je je dan ook op, op deze inhoudelijke manier ontwikkeld zou hebben? En, en, en, ja, maar, ja, ik la maar, denk maar dat ook. later... Maar, later, maar ja. later, ja. Want het grappige is namelijk dat op het moment dat ik jouw biografie lees... getiteld Op zoek naar het ongeluk... geschreven dus door jou, Peter van Kan... Dan, dan zie ik eigenlijk dat je als, als kind zijnde al heel erg op zoek bent... Mm -hmm. juist naar die ja. emotionele kant van het leven, de spirituele mm -hmm. kant. Op een gegeven moment zeg je ook letterlijk... Ah! eindelijk iemand die mij begrijpt. En dan kom je uh, een, een mm. meisje tegen... waarmee je mm. eindeloze gesprekken kan voeren. Je ja. eerste vriendinnetje ook eigenlijk. In ja. je beleving, geloof ja. ik. Hè. Nog steeds een goede vriendin van me. oh dat ja. is leuk om te horen. ja, ja. Um, dus, dus daarin als kind... las ik eigenlijk al een heel kwetsbaar... en dromerig en... ja, bijna... Ja, ik, ik zal niet zeggen etherisch, maar... maar wel nee. heel erg op zoek <laughs> naar, naar, naar allerlei essenties ja. in het leven. Ja, ik ben een schorpioen en die heeft als, eh, naar men zegt, heeft die als neiging om heel erg tot de, tot de kern te willen doordringen. En eh, ja, als kind had ik een passie voor vrijheid en waarheid en essentie. Ja. Maar ook onafhankelijkheid. En ja. dat is lastig wanneer je in een ja. rolstoel zit. Want er zijn dingen die zul je niet kunnen doen zonder hulp van buitenaf. En het liefst is die schorpioen zo onafhankelijk mogelijk, toch? Zoals? Er zijn toch wel dingen die je uh, niet in een rolstoel kunt doen? Nou, een lamp ophangen. Ja? Ja. <lacht> nou ja, goed. Dan moet je dus iemand bellen. Van de... Nou, dan vraag ja. ik iemand of hij of ja. dat wil doen. Maar ja. kun je dat? Ja. Kun jij hulp vragen? Jawel. Nou, ik denk wel dat er ja. meer dingen zijn die je niet kunt, toch? In een rolstoel. Nou, ja. Of Valt vallen de beperkingen reuzen mee? Ik, uh, ik, uh, ik uh, reis en ik leef en ik, uh, ik woon al jaren niet meer in, in aangepaste huizen. en zo. Dat, dat, ik, mede dankzij yoga uh, is, een, mijn, lichamelijke, uh, is maar, zeg maar, mijn lichamelijke actieradius heel, heel, heel sterk gegroeid... vergeleken bij wat ik kon voordat ik yoga deed. Wat, dus zijn, ja, wat zijn de basisdingen die jij uh, lijfelijk per dag doet? Ik kan me voorstellen dat je misschien wel een trainingsprogrammaatje uh, hebt. Dat je dus per dag zegt van: nou, yoga is een, iedere keer terugkerend. Uh, ja, ik doe, nou, ik doe uh, als ik opsta doe ik wat, uh, wat yoga om um, om um, um, um soepel te worden, zeg maar voor de voor de dag. Een, een beetje rekken en, en strekken. En, en ik doe uh, s ochtends en s avonds een uh, serie uh, oefeningen. Dat duurt dan dus al een kwartier ongeveer. Een soort, ja, energieoefeningen zijn dat. En uh, nou, die doe ik trouw uh, twee keer per dag. En dat, uh, dat en houdt mij zeer fit. raad je dat uh, in principe iedereen aan? Ja, of, of zeg je van, iedereen, nou, die, ja. iedereen die niet, Valide of die niet dagelijks uh, oefeningen doet, die doet zichzelf tekort. In welke opzicht? Wat zijn de consequenties... wanneer je niet dagelijks de oefeningen zou doen, denk jij? Nou, dan ben je uh, niet zo fit en gezond uh, als je zou kunnen zijn. Ja. En hoe kun je de en, discipline aanleren dat... om dat te doen? Nou, ik, hoe, hoe, hoe, uh, hoe meer je iets wil, hoe minder discipline je nodig hebt. Hè? Uh, oh, dat ja. is wel grappig. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zodra je iets leuk vindt, dan is ja, het niet zo dus straf om je, eraan je te je beginnen. Als je je goed wil voelen, dan... Ja, dan kun je daar dingen voor doen. Nou ja, die doe je dan. Ja, het klinkt toch makkelijker dan het is. Want ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld nu ook weer mensen in januari... het goede voornemen hebben om te gaan afvallen. Ja. En mensen vinden het heel fijn om er mooi en, en, en slank bij te lopen. En toch zal het ze zwaar vallen om de discipline op te brengen... om ja. maar weer dat zoveelste dieet tot een goed einde te brengen. Ja, wat, dat wat, is zo. Ja, ja, maar wat kun je wat? daarin? Ja, ik ben zo op zoek naar, naar het spirituele karakter. Uh, wat jij... nou, wat jij, ja, karakter is misschien raar, maar... Uh, de, de spiritualiteit die je meebrengt en, en het optimisme wat er in jou zit... Hoe, how dat het rub off, zeggen ze dan in de Verenigde Staten. Hè? Hoe, kan, hoe kan je dat overbrengen op anderen? Ja, dat weet ik niet. Maar wat, wat betreft dat, dat afvallen bijvoorbeeld... Uh, dat, dat hebben we allemaal. We hebben uh, neigingen en uh, daar willen we graag aan toegeven. En dan beseffen we weer dat het niet goed is om te doen, en dan gaan we daarmee uh, worstelen. Dat is, dat is menselijk. Uh, de kunst is om uh, dat geheel, om het zo te zeggen, te omarmen. Om niet jezelf af te keuren als je dan uh, na een tijd toch weer aangekomen bent. En ik, ik zeg altijd, uh, als je van de strijd een spel kan maken... Dan, uh, dan heb je hem gewonnen. Dat wil dan niet zeggen dat, het, dat, het altijd, uh, dat altijd alles lukt. Maar dan kun je ook, uh, als het niet lukt... Uh, nou ja, daar met een glimlach, uh, met een glimlach je verlies nemen, om het zo te zeggen. En uh, nou ja, morgen is er weer een dag. En wanneer is het remise in zo'n spel? Dat is nooit. <laughs> nee, nee? Dat is, nee, nee? Is het of verliezen of winnen nou ja, of, of, je, uh, of je ervaart het leven als uh, iets uh, geweldigs... waarin je af en toe een teleurstelling uh, ervaart... Uh, maar dan blijft het nog steeds geweldig. Of je, of je hangt je, je eigen geluk op aan het slagen van, van, van, van dit of dat project... of dit of dat voornemen. Kijk, als, je, als je je voorneemt uh, om af te vallen... En je, je geluk hangt daarvan af. Nou, dat, dat is niet best natuurlijk. Dan maak je het letterlijk en figuurlijk te zwaar. De, nou ja, dan wordt het een strijd. En uh, dan, uh, dan zit de nederlaag al. Uh, en, uh, en de, de, de teleurstelling uh, die zit daar dan al in natuurlijk. Al dus Peter van Kan. Muzikant ook. Schrijver en uh, yogadocent. Ik kreeg een mailtje binnen, of het, het was eerder een vraag. Ik snap nu het soundchecken van de gast, mailt iemand. Zijn stem en zijn spel doen me een beetje denken aan John Denver. Leuk, uitroepteken. Heb ik iets gemist... of streeft hij geen professionele muziekcarrière na? Wil je dat eens vragen? En dat is uh, gemaild door Leon. Ja, professionele uh... muziekcarrière. Volgens mij ben je op dat gebied al pittig bezig. Uh, ja, in de jaren negentig uh, heb ik uh, aardig wat uh, opgetreden en, uh, en uh, opnames gemaakt en, uh, en uh, getoerd. Ja. Uh, laatste jaren uh, wat minder ben ik me wat meer op schrijven gaan, uh, gaan concentreren. Ja. Maar als de luisteraars zijn die zeggen van nou, dat lijkt me geweldig geweldige die man, uh, te hebben spelen op onze spirituele bruiloft. Dan, uh, Moet het dan een spirituele bruiloft zijn? Ja, ik ga niet in uh, cafés uh, spelen of zo. Ik bedoel, ja, hartstikke leuk. Een zaal artikel, voor feest uh, en partijen. Uh, fijn uh, fijn uh, stamcafé gehad voeren enzovoort. Maar nee, ik, ik speel alleen uh, waar mensen luisteren. Het, uh, en wat is een spirituele bruiloft? Waar dat mensen luisteren naar jouw muziek. In ieder geval om <laughs> mee te beginnen. Ja. Nee, een bruiloft waar mensen denken dat is mooie muziek die bij ons... Uh, Levensinstelling past. Je bent zelf niet getrouwd, hè? Nee. Nee, is dat een keuze of kon je niet kiezen met wie je moest trouwen? Want ik kwam in jouw biografie op zoek naar het ongeluk kwam wel een aantal leuke dames tegen. Ja hoor. En daarna. Die jij dus ook tegen. Daarna ben ik ook nog een aantal leuke dames tegengekomen. Ik ben nooit voor de wet getrouwd. Ik ben wel eens in een tempel getrouwd overigens. Met een hele lieve vrouw. En is dat dan, ja. uh, laten we zeggen, uh, wettelijk erkend? Of... Nee, dat is niet, niet wettelijk nee, erkend. Maar dat, dat betekent, dat betekent helemaal niets uh, voor mij. En is die dame nog steeds in je leven? Die is nog steeds in mijn leven, ja. Als echtgenote, ze, -echt ze, ze woont in Zweden en ik woon in Rotterdam. En dat, Lange afstand Dat maakt relaties. voor de liefde niet uit, maar voor nee. het, voor, uh, voor het uh, samen een leven hebben we wel. Maar... Ja, dat is wat minder uh, intensief bij elkaar doorbrengen... En, en alleen maar van momenten afhankelijk dat je er bent. Uh, ja. Ja, hoewel in spiritueel, verder, uh... verder veel skypen hè? O oh ja, <laughs> dat zijn dan weer andere huidige technieken. Ja. En elektrisch ja. vrijen, doe je dat dan ook met haar? ik moet bekennen dat ik niet eens weet wat het is. Oh, daar heb je het zelf over gehad. Daar ging je oh, misschien oh, zo, uh, okay. nog een boek over schrijven. <laughs> ik dacht dat het een of andere nieuwe, nieuwe software was. Of nee, zo. dat is jouw nee, nieuwe software. Nee, omdat, omdat we het hadden over uh, Skype. Maar, ja, elektrisch... Ja, nee. De, uh, uh, nou, dat doe je niet op, uh, op uh, afstand. Hoewel dat ongetwijfeld ook kan. Maar dat, dat uh, spreekt me niet aan. Ehm... Um, ja, dat is een woord voor, voor, voor het uh, ervaren van de energie uh, tijdens het vrije. Ja. En? ja, dat is het mooiste wat er is. Ja. ja, maar daar ga je nog een boek over schrijven. Want ik, we, het is nu tien voor zeven, hier Time op flies. Radio 1, bij ja. nachtvluchten. Je ja. Je moet ook nog wat spelen, toch? En je moet ook Toen. nog wat spelen. Dus we komen er niet uit om, om helemaal dat elektrisch vrije te gaan uh, omschrijven en uit te leggen. Ja. Um, maar, maar jij gaat daar een boek over schrijven in 2011, of niet? Uh, of wordt het een roman en... Uh... <laughs> 2011, er komen in 2011 al twee boeken uit, dus ja. dat, dat, gaat niet, dat gaat er niet worden. Maar uh, misschien 2012. Ja, elektrisch vrije, even heel kort, laten we zeggen... Ja, als nou, daarin... elektrisch vrije, is, dat is met een knipoog. Maar het is zeg maar energetisch vrije. De, de, energetisch? Is, ja, dus het ervaren van, van wat energetisch in jezelf en de ander gebeurt. En ervaren dat je energieën helemaal uh, samen kunnen vloeien. Ja. Oh, ik moet eventjes eruit voor een spookrijder...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 Dus wees gewaarschuwd. Op 1 januari 2011, het is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten en wij hebben te gast Peter van Kan. En Jan van der Aavort die mailt, ik luister en ik huiver. Ik keek direct op de site van Peter van Kan... en las onderaan de webpagina een merkje met de naam Kan wel. Bewonderenswaardig, zoveel moed, zoveel gedrevenheid en zoveel rust. En dan gaan we nu nog een keer naar een prachtig <laughs> nummer van je luisteren. Ja, deze leuk mail. Dat, je dat, uh, dat je dat mailt. Um, ja, dit nummer, dat, uh, is ook niet van mezelf. Uh, ik ga mijn vrienden gewoon uh, helemaal helpen met die uh, Buma-rechten. Um, dit is een nummer van een goede vriendin van me, Amerikaanse zangeres, Keertana. En ze schreef: Dit nummer zich voorstellend, wat God zou willen zeggen tot de mensen. meet me where the river meets the sea naked now innocent and free beloved i've been waiting throughout time to welcome Into these arms of mine Come without the thought Of what's been, what's in store Leave the world of mind behind you like Sandals by the shore And trust me Trust the beingness you are I've breathed you here I carried you this far And open To whatever is and see Whatever is Is always only imagined future van kan hier bij nacht vluchten met een nummer van de Amerikaanse Kirtana en beller Hans uit Enschede die heeft laten weten dat hij ontzettend geniet van jouw muziek Peter en met heel veel aandacht heeft geluisterd. Dus er wordt heel goed gereageerd. Ja, hij, hij heeft niet aan de zak gedacht. Hij heeft niet en Hans. zakken gedacht. <laughs> goed. Um, we hebben nog maar. Uh, Vier minuten. Oh jee. Dus ik wil toch nog even terug naar 2011. Inderdaad, publicatie van een roman en een kinderboek, zag ik. Mm -hmm. Ik heb met ontzettend veel plezier jouw boek op zoek naar, geluk, naar het ongeluk uh, ge gelezen. Mooie schrijfstijl, helder, mm. uh, uh, pakkend en, en met, met humor. Een kwinkslag. Er zitten in heel veel zinnen kwinkslagen. Dat ik denk, ja, er staat misschien wel iets verschrikkelijks... maar het wordt met een kwinkslag gebracht. En dus leest het heerlijk en het pakt je. Wat zijn de onderwerpen die je aan gaat pakken in de roman? Liefde. Mooi, ja. Is dat een rode van jouw leven of is dat sowieso een rode Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk is waar we naar verlangen het gevoel geliefd te zijn. Ja. En is dat verlangen bij jou voor een groot gedeelte gevuld en vervuld? Ja, dat is, dat is vervuld. Ja, ik leef uh, met gevoel uh, uh, geliefd te zijn. En, en niet per se door die of die, maar gewoon uh, door het leven. Ja. Ja. Het feit dat ik besta, dat is uh, het bewijs uh, van dat ik uh, geliefd ben. Ja. En blijft bestaan, want het is een soort eindeloos iets hè, in jouw beleving. Ja hoor, het houdt ja. niet op. Ja. Ja. En het kinderboek, gaat het ook over liefde? Want het is natuurlijk ook nee, gewoon heel Nee, dat, uh, dat gaat over een jongetje wat allemaal uh, levenslessen uh, leert. En ja. is dat een beetje ook nog autobiografisch... vanuit je eigen jeugd, hoe je dat destijds ervaren nee. hebt? helemaal nee. niet. Nee, helemaal niet. Pure fictie. Ja. ja. Die roman is wel, uh, wel veel eigen ervaring. En uh, door wie uh -huh. wordt de roman uitgebracht? De, het ligt bij ervan. drie uitgevers... Een... We gaan nog kijken wie dat wordt. Oh, je mag dat zelf kiezen? Nou, het ter beoordeling. Maar er zullen zeker meerdere uitgevers zijn die dat willen uitgeven. Oké, ik heb daar alle vertrouwen in, Peter van Kan. Ja, echt. Want op zoek naar het ongeluk, dat vond ik echt leuk om te lezen. Het uur was eigenlijk wel weer een beetje aan de korte kant. Ik ga alweer afkondigen, maar... Ik heb voor jou hier een, uh, een doosje ja, vol ik geluk. Weet het. Dat ken ja. je natuurlijk ja, ook. Ik. ik moet het toch even uitleggen voor de luisteraar. Het is een, uh, een handgeschept uh, papieren doosje met uh, kleine bloemblaadjes erin. Een doosje vol geluk. En dat geluk dat bestaat uit uh, heel veel kleine rolletjes. Met op ieder rolletje een spreuk. En uh, op goed geluk is het dan de bedoeling dat je met een uh, pincet daar een rolletje uithaalt. En dat rolletje wat jij er dan uithaalt, Peter, dat uh, wordt jouw geluk. Of jouw liefde misschien. Er er, Oeh, er zijn er een paar omgevallen. Ik ga in de tussentijd eventjes afkondigen. Want nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 1 januari. En ik was in dit laatste uur in gesprek met Peter van Kan. Muzikant, schrijver en eerste yogadocent in Rolstoel. En als u meer wilt weten, ga dan naar onze site nachtvluchten.fm. En hier treft u dan ook een directe link aan naar Peter van Kan. Um, Vragen en opmerkingen kunt u ook mailen via die site... Komende zaterdag is hier te gast. Um, oh jee, ik moet opschieten. Marina, zangeres en trouwambtenaar. De techniek was in handen van Ans Beentjes en Erik den Braber. Barbara Albert was er, Nora Romanesco. En nu de laatste woorden voor. Peter Ongelooflijk Markan. hoe toepasselijk dit is. Alle luisteraars, uh, fantastisch, gezond, uh, liefdevol 2011. Dat staat er niet, maar uh, wat er staat, vind ik onzin. Dank je. <laughs> Mario 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten.